Uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Warenhuisketen Hudsons Bay vertrekt eind dit jaar uit Nederland, meldt het FD. De krant heeft een brief in handen. waarin eigenaar Hudsons Bay Company schrijft dat de aandeelhouders stoppen met de Nederlandse winkels. vanwege de langdurige, financieel onhoudbare situatie. Voor de ruim 1400 medewerkers zou collectief ontslag worden aangevraagd.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 De moordenaar van Robert F. Kennedy, Sirhan Haan, Sirhaan, is in een gevangenis in Californië neergestoken. Hij ligt in een ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Sirhan Sirhan zit al meer dan 50 jaar vast voor het doodschieten van Kennedy in 1968. In 1968 die werd vermoord in Los Angeles toen hij campagne voerde om de democratische presidentskandidaat te worden. Het weer vrij zonnig bij 27 tot 31 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het beste westen bewolking en dan kan er een bui vallen, mogelijk met. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Westpoort en de A10. Een kwartier vertraging. op de A8 Amsterdam-Zaandam door werkzaamheden bij Knopend-Zaandam. 5 minuten vertraging bijna 10 minuten op de A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad. En 200 Amsterdam richting Halfweg. Bij Halfweg 3 kilometer file en een kwartier extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Young girl wants, son mm -hmm. You have to hear what I say, son You have to be as nice as can be, son mm -hmm. Cause that's the only right way, son That's what my father used to teach me Never let a daughter story ring You can grow peaches on a tree, meant for cherries you will see, and so forever it will be, soft and tender as I say, son, you do the things in the perfect way, son, you can grow peaches on a tree, meant for cherries.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 What my father used to teach me My father used to teach me Never let another story reach me You can throw peaches on a tree Meant for cherries you will see the Welkom in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op deze prachtige zaterdag, 31 augustus. In het tweede uur gaan we praten met wethouder Ellen Verheij, die is inmiddels aangeschoven aan tafel. Want we gaan het hebben over het zin hebben in de Formule 1. En na eh, eh, wethouder Ellen Verheij komt Gerard Scholte iets vertellen over de prachtige situatie in de Duinen vandaag de dag. Wethouder Ellen Verheij, welkom. Hartelijk dank. Goedemorgen Ja, antwoord. Ja, helaas allemaal het goede nieuws. 3 mei komt de Formule 1. Ja, en het ja. is net de dag dat we die eigenlijk niet wilden hebben. Nou, ik moet zeggen dat ik gewoon heel blij ben dat de datum bekend is. Ja. Want dat betekent dat er nu ook één datum is waarop je kunt gaan richten en waar je plannen meer concreet kunt maken. Dus in die zin ben ik heel blij dat de datum, dat de datum bekend is. Ja, ja want ik weet in het voorgesprek was er uh, in de. Per wel verschenen vanwege 4 en 5 mei wilden we hem juist niet op 3 mei hebben. Dan moet die datum nog goedgekeurd worden via. Ja, hij is inderdaad onder voorbehoud nog. Ja. Het is een voorlopige kalender. En uh, we hebben er wel zin in. Met z'n allen. Ja, enorm veel zin. En, ja. en we hadden afgelopen week ook een inwonersavond. En ik vond uh, de opkomst uh, heel goed. Ik vond dat er heel veel mensen waren die ook hele goede vragen stelden. En, maar ik kreeg ook wel uh, daar het gevoel, er zijn heel veel mensen die er zin in hebben. Ja, en dat waren, doet me hartstikke goed. Er waren geen voor- en tegenstanders nee. in die zaal. Nee, ik heb geen, geen negatieve... Ik was ook aanwezig uh, bij die bijeenkomst. Het ja, is wel anders met bijeenkomsten. Uh, ja. ja. ja. Nou ja wat, ik, wat ik ook gezegd heb... Uh, toen uh, de NOS mij uh, de microfoon voor mijn mond hield... Uh, was dat ik, dat ik vond dat de vragen die gesteld werden... waren ook vaak persoonlijke vragen. Hè? Mensen die bijvoorbeeld over hun eigen situatie denken... van goh, ik maak me daar of daar zorgen over. En da, daar waren die vragen op gebaseerd. En je kunt natuurlijk niet al... Uh, antwoord geven op bepaalde dingen. Want uh, ja A, was er nog geen datum bekend toen. Hè, ja. Die datum moest nog komen. En B, uh, ga je een planning maken en dan kun je pas antwoord ja. geven op heel veel vragen ja. die er gesteld ja. zijn. Zeker, we zitten nu in de planvormende fase. En naarmate we verder komen in de tijd, wordt dat, worden die plannen steeds concreter. Ja. En dan kun je ook veel gerichter antwoord geven op, op vragen die er spelen. Ja. En we hebben ook met elkaar gezegd, we gaan nog een aantal van dit, uh, dit soort avonden doen. Want ik vind het heel belangrijk dat onze inwoners en onze ondernemers enorm goed betrokken worden ook bij dit proces. Ja. Want het is natuurlijk wel heel uniek wat er allemaal staat te gebeuren. wereldevenement Ja. ja. Een van de dingen waar een heleboel mensen, ook op Facebook zie ik dat weer terugkomen steeds, zich zorgen over maken, is de NS-betrokkenheid. Wat, wat kan de NS doen om ervoor te zorgen dat de capaciteit van mensen die hier naartoe moet komen, ook echt hier naartoe kan komen met de treinen. Want ze zeggen de, de sporen kunnen het niet aan. De, de overweg, de, de spoorbomen in Overveen, die zouden bij, bij wijze van spreken permanent dicht moeten om die treinen aan te laten komen. Uh, heb je daar al iets uh, uh, over gehoord? Is er contact geweest met de NS al? Ja, wij hebben uh, eigenlijk deze weken um, uh, steeds het goede gesprek. Niet alleen met NS um, die de treinen rijdt. Maar ook ProRail die ja. echt over het spoor gaat. Um, ook met het ministerie van uh, Infrastructuur die, die daarbij betrokken heeft. Want het, uh, ja, zij hebben bij, bij alles wat het spoor aangaat ook een rol. En met onze buurgemeente. Want ook zij. Um, ja, ik zeg wel eens bereikbaarheid. Het houdt niet op bij de grenzen van Zandvoort. Dus het is heel belangrijk om ook het goede gesprek te hebben met je buren? Ja. En wat is daar uitgekomen? Is daar al een toezegging? Er is toezegg geen uitkomst. Dus we zijn daarover, uh, ja, hebben het goede gesprek. En uh, ja, zodra we daar meer over weten, dan, uh, dan maken we dat ook bekend. Ja. Zijn er al bepaalde uh, plannen gemaakt door de gemeente wat jullie dan gaan doen? Voor bijvoorbeeld bereikbaarheid? Zijn er al uh, beslissingen genomen die misschien een tipje van de sluier kunnen oplichten? Nou, de plannen die er nu liggen... zijn nog even eigenlijk een wat hoger abstractieniveau. Maar we hebben wel met elkaar... een aantal uitgangspunten vastgesteld... voor die bereikbaarheid... En één daarvan is, is veiligheid voorop. Dus uh, onze nood- en hulpdiensten die moeten altijd erdoor kunnen. Dat is een uitgangspunt, daar, daar handelen we naar. En zo zijn er meer uh, uitgangspunten die we met elkaar hebben vastgesteld. Uh, ook dat inwoners die moeten gewoon nog naar huis kunnen gaan en dergelijke. Dus dat zijn uitgangspunten. En nu zijn we verder aan het verfijnen. En uh, dat is een proces waar we minder in zitten. Ja. Ja, ik kan me herinneren van vorige Grand Prix... dat het een beetje dicht zat in Zandvoort. Dan kon je zelfs op de fiets nog heel moeilijk door, door de straat te rijden. Dan zat het helemaal vol geparkeerd. Jullie voeren echt een, uh, een auto vrij... Uh, nou, auto vrij misschien niet... maar uh, met minder auto's moeten de mensen naar Zandvoort komen. Nou, en dan gaat het specifiek ook om, om de bezoekers van de ja. race. En, uh, en uh, ja, ook vanuit het circuit is eigenlijk het beleid van... Nou, uh, parkeren of met de auto komen kan... maar je kunt dan niet parkeren in Zandvoort. Dus dan moet je verder op de fiets... of met de, of met de pendelbus... en... Uh, we trekken daar heel goed uh, samen in op. En het circuit heeft ook al nou ja, de eerste, op basis van, van de eerste uh, kaartverkoop en inschrijving. Een inschatting van nou, hoeveel mensen komen er nou uh, te voet. Of hoeveel mensen komen er nou met de fiets. En uh, hoeveel met de trein. Dus daar is dan een ruwe inschatting uh, van gemaakt. En die, uh, ja, dat werken we ook verder uit. En wat daar ook nog wel... En belangrijk in is, is dat we ook wel leren uh, nou ja, van andere grote evenementen. En, uh, wij, in Zandvoort zijn we ook al best wat uh, gewend. Jumbo-race dagen, hè, dat is ook echt wel een groot evenement. Um, maar ook, ik, ik was toevallig zelf uh, uitgenodigd door de wethouder om naar Mysteryland uh, te gaan en te kijken hoe het daar gaat. Met een camping en met de Veiligheidsdiensten en de overleggen die ze hebben. En, nou ja, de ambtenaren doen dat ook. En vanuit het circuit. Dus met elkaar... Ja, kijken we ook uh, naar wat zijn nou de best practices om het gewoon zo goed mogelijk te regelen. Ja, er waren al uh, suggesties uh, gedaan. Eentje daarvan het was een uh, tijdelijk uh, drijvende stijger en bootjes vanuit uh, Amsterdam en naar Muiden. Die dan naar Zandvoort pendelden en dat mensen dan voor het circuit kunnen uitstappen... En is daar al iets uh, concreets over? Nou, uh, dat, dat is niet het vervoer voor de massa. Hè? Want er, er komen nou, 100.000 mensen per dag. En uh, dit is niet uh, een manier om heel veel mensen naar Zandvoort uh, te kunnen krijgen. En uitvoeringstechnisch zijn dat, is dat ook vrij lastig. Dus we richten ons nu echt op... op nou ja, we willen natuurlijk heel graag dat de mensen die komen ook in Zandvoort verblijven. En als er geen plek meer is in Zandvoort, dan in onze buurgemeester zodat ze of kunnen wandelen of uh, met de fiets kunnen gaan. De trein is, al, is, een, is een belangrijke manier uh, om hier te, te komen en het pendelen. Ja. Dat worden dan hele treinen. Zeker. En ze worden gelukkig allemaal wat langer. Ja. En wat, kijk, waar wij als gemeente ook wel op aansturen... is ook spreiding in tijd. Kijk, Ik vind zelf altijd dat je jezelf als toerist echt tekort doet... als je maar één dag in Zandvoort blijft. Ik vind Zandvoort is uniek en is echt zo'n fijne plek om te zijn. En je kunt genieten van het circuit en van het strand en van de duinen. En we hebben een hartstikke gezellig centrum. Dus ik vind eigenlijk dat, je, nou ja, dat, dat mensen die hier maar één dag komen... die doen zichzelf echt tekort. Dus we zetten er juist over... ...op in eigenlijk, dat mensen langer kunnen blijven. En wat nu wel het voordeel is van dit weekend... ...is dat het ook echt in de meivakantie valt. Dus dan, dan is er ook die ruimte om, om langer te blijven... ...en te genieten van al het moois wat ze voor te bieden heeft. Genieten is natuurlijk prachtig. En het is natuurlijk mooi als mensen langer blijven. Maar er was van de week een meneer uit het dorp op tv... ...die zijn kamer normaal 100 zoveel kostte... ...en die kosten nu in één keer 800, hè? was het is Leuk dat je dan langer moet blijven, maar dat is natuurlijk niet te betalen. Dan kijk het is, het is aan ondernemers zelf in principe om hun prijzen te bepalen. Ja, He, dat is uh, maar wat ik daarbij wel uh, heel belangrijk vind is dat we onszelf ook niet uit de markt prijzen, want we willen juist ook dat de mensen terugkomen. Ja. Uh, naar Zandvoort, dus ik uh, en dat dat zou natuurlijk het mooiste zijn dat er gewoon ja. Dat het toerisme gewoon een, ja, een, een goede motor blijft van de, onze economie. Ja, het moet wel betaalbaar blijven vind ik hoor. De, de, de gekkigheid van de, van de prijzen die dan in één keer naar voren komen. Vind ik op zich uh, ja. Dan zou het alleen maar voor de, de rijke mensen uh, toegankelijk zijn om hier dan een paar nachten te kunnen komen slapen. Vraag en aan aanbod. Is het. Ja. ja, maar je, je doet ja, wel een, een mensen tekort te vind ja. ik. Maar er waren allerlei opties uh, uh, gesuggereerd, zoals uh, het toelaten van uh, ja, kamperen in tuinen. Dat mensen die dan een grote tuin hebben, dat die dan toeristen een tentje kunnen laten opzetten. Is ja, dat... kijk ben eigenlijk, nodig, wij, <laughs> hebben, wij hebben in Zandvoort... Uh, Eigenlijk al, uh, we hebben al beleid als het gaat om het verhuren van, van kamers of je huis. Of, uh, hè, dus dat, dat is beleid, dat hebben we al. En uh, ik vind ook hè, het verhuren, ja, of het nou het zin maar vrij is of via Airbnb, dat hoort ook bij Zandvoort. Maar we hebben het wel begrensd. Dus als je je eigen huis wilt verhuren, dan, uh, hè, dan mag dat 120 dagen per jaar Even ter vergelijking, in Haarlem gaan ze nu naar 30 dagen. Amsterdam wordt gesproken over nul. Maar wij zijn wat ruimhartiger, maar dat is wel, het is wel gereguleerd. En je moet ook toeristenbelasting betalen. En um uh, en een melding doen dat je verhuurt bij, uh, bij de gemeente. Dus die regels zijn er. En ik, uh, ik vind het ook helemaal prima om het zo maar te zeggen... als mensen daar gebruik van maken. En datzelfde gaat op voor uh, een tent in je achtertuin. He, als dat is voor je vrienden of familie. Uh, prima, het moet niet een, een oh, grote camping uh, <laughs> worden. Want dan gelden er echt wel weer andere regels en... Uh, ja, dan, maar dan heb je ook heb faciliteiten nodig. Hè? Ja, ja, ja, dat is allemaal wel weer gereguleerd. Ja, je, je noemde Airbnb. Er zijn wat strengere uh, regels. Nou, ik ken zelf een paar mensen die hadden uh, een nieuw huis gekocht. En een oude huis. Zetten ze dus op Airbnb. Zat altijd vol. Die hebben ze dan moeten verkopen. Omdat ja, dat mag niet meer 365 dagen uh, per jaar. Um, is er nou voor Airbnb een toename aan het aantal aanmeldingen? Kijkende naar 2020. Als de Formule 1 komt, of is dat. Nee, dat is, dat is redelijk uh, stabiel. Um, maar het kan best zijn dat, en dat hoor ik ook wel, dat mensen. Uh, gaan nu nog vaak. Uh, die denken: oh, ik vind het ook wel leuk om te gaan verhuren. En dit is wel dan een aanjager om dat nog te doen. Ja, dus maar, en dat kan natuurlijk nog de komende. Dat uh, moet dan wel uh, aangegeven worden bij de gemeente. Ja, dat, ja, het op dat je, je, je meldt. En, nou. en dat je. je moet ook toeristenbelasting. Ja. Afdragen voor de mensen die bij jou verblijven. Ja, en dat werd vaak niet gedaan. Nee, maar dat moet wel. Ja, ja. ja. ja. Dat hoort er wel bij. Ja, ja De gemeente Zondert investeert natuurlijk in uh, allerlei facilitaire uh, zaken. Dus dat geld moet ook ergens vandaan komen. Onder andere uit de toeristenbelasting. Um, wat ga jij zelf doen op de dag dat het circuit hier heel druk bereden wordt? Nou, ik, ik hoop dat het echt een, een, een dag wordt... Uh, ja, van genieten. En, en, en niet zozeer voor mij persoonlijk. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk voor Zandvoort. En ik hoop dat, ja, dat, dat onze inwoners en onze ondernemers um, ja, er de, de, de optimaal ook van kunnen profiteren. Ja. Dus ik, ik, ik zou ook gewoon heel goed kijken van wat gebeurt er nou in het dorp. En, en hoe gaat het hier? En ja, dat... Uh, maar die lijn, die, die stroomlijn van mensen die moet niet zeg maar langs het dorp gaan maar die moet eigenlijk door het dorp gaan. Dat er nou, ja. dat, dat in ieder geval ja. er ook reuring in het dorp genoeg hebben, is. Uh, we zijn bezig uh, ook met, met wat we noemen de side events. We hebben daar een kader nu uh, een, een soort voorbeelden van genoemd. En uh, we hebben daar uh, aanstaande maandagavond ook een gesprek over en uh, een bijeenkomst met onze ondernemers. En het is juist heel belangrijk dat, dat die programmering, om het zomaar te zeggen goed aansluit. En dat je niet op twee plekken tegelijkertijd hele mooie evenementen hebt die met elkaar concurreren. En aan de andere kant is het ook zo dat je niet een evenement nog erbij moet hebben wat ook weer, ik noem maar wat, 30.000 mensen naar Zandvoort trekt. Want dan, dan hè, qua veiligheid, en er zijn al heel veel mensen in Zandvoort, dus dat luistert, luistert heel nauw. Maar het is absoluut de inzet van de gemeente ja, om onze ondernemers ook in het centrum en op het strand te betrekken ja, bij, bij het mooie evenement. Wat er ja. op ons afkomt. Duidelijk. Ik heb er wel zin in. Ja, ik denk ja. Dat, <laughs> dat 90% van de zandvoorters er zin in heeft en het gewoon hartstikke leuk vindt dat dit hier naartoe komt. Ja, zeker. Dat, uh, dat is ook het gevoel dat ik heb. Ja. En uh, ik, ik vind ook, ik heb, spreek ook mensen die, die zich zorgen maken om het intensieve uh, gebruik ook van het uh, circuit. Uh, en het geluid. En dat is ook iets waar we als gemeente wel aandacht voor hebben. Uh, maar het ja, Formule 1 evenement... Dat is, uh, ja, dat is wel een unieke... Een, echt een uniek evenement. Ja. Van wereldklasse zou ik wel willen zeggen. Ja, mag je gerust zeggen. Het is in ieder geval groter... Dan het Songfestival. <laughs> nou, ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen van nou, het is toch allebei herrie. Het songfestival, herrie. Eh, De Formule 1 de Formule maakt Formule helemaal herrie. geen herrie. gek? Allemaal. Ja, maar ja maar zo het, kun je er ook tegenaan kijken. Het tegen is de belevenis van mensen hoe je dat ervaart. Mensen die bijvoorbeeld een hekel hebben aan honden. vinden een blaf aan honden. Verstaan. Ja, dat is, ja. Waar, dat ja, is ik, waar. Ik vind het geluid, maar uh, anderen die, die kwalificeren dat anders inderdaad. Ja, ja. precies. Nou, als er weer wat te melden is, dan horen we je graag. Ik kom altijd graag langs. Ik vind het heel leuk altijd om uitgenodigd te worden. En ah, ook te vertellen wat, waar we mee bezig zijn als gemeente en wat we doen. Dus, uh, Mochten mensen zich nou uh, uh, toch willen uh, informeren, laten informeren... of willen ze contact maken met de gemeente hierover, hoe doen ze dat? Het handigste is om uh, een e-mail te sturen naar ons e-mailadres. Formule 1. Zandvoort.nl En dat is als het ware een soort ideeënbus. Dat is een e-mailadres van de gemeente. En waarin we eigenlijk alle ideeën verzamelen. En uh, dat kunnen vragen zijn. Maar ook uh, nou ja, suggesties. Want uh, als iemand een goed idee uh, heeft. Ja, dan, uh, dan Kom maar. Dan dat, ja, absoluut. Ik, ik weet al dat er een, uit Engeland een cruisboot komt. Met allemaal racefans. En die komen hier voor de kust van Zandvoort te liggen. Ja. Dat heb ik gelezen al op internet. Ja. Ja, dat het. Uh, dat, uh, en hoe die dan op het strand moeten komen, dat is weer een overzicht. waarschijnlijk we gaan Schijn, zelf mee te gaan met die boot. Oké. Okay. Oh, dat, uh, ja. dat had ik nog niet gehoord. Maar <laughs> ja, dat is ja, dat wel. Was ik ben uh, <laughs> net op Engelse website. Ja. Ja. Nou, dat, dat wordt uh, een feest. Het ja, wordt sowieso een dat feest. Dat denk ik ook. Goed. Dankjewel. Wij gaan ja, uh, luisteren naar. Uh, ja, waar gaan we naar luisteren? Fleetwood stars. Mac, Little Lies. Ja, of Stars on 45. Oh, dat, dat kan ook uh, nog. <laughs> nou. Starzone 45 met het volume nummer 3 want nummer 1 en nummer 2. Die hebben we ook nog van Starzone 45. Inmiddels is aan tafel aangeschoven uh, de boswachter, de duinwachter Gerard Scholten. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben een extra lang gesprek met je. En we gaan het hebben over de nieuwe uh, struinen. De zomereditie 2019. Ja. Het is wel weer een leuk blaadje natuurlijk. Ja, het staat helemaal graag. En uh, ja. uh, als ik dan achterop kijk over allerlei activiteiten die jullie doen, dan denk ik van ja, dat is echt leuk om te doen als inwoner en als toerist. Ja, voor, zowel voor oud, jong, uh, lichamelijk goed in orde of niet helemaal. Aan iedereen is gedacht uh, de hele maand september. Ja, het is, ook een, het is ook een belangrijke en een mooie maand in september, hè. De, Omslag van de zomer naar de, naar de herfst. Dus er ja. is ook een hele hoop te zien. Ik denk maar aan de verkleuring van, van, van de bladeren. De zaden en de vruchten die ontstaan. Dat staan we allemaal niet zo bij stil. Maar als je, het gaat elke dag een stukje verder. Als je nou naar alle meidoorns kijkt. Bijvoorbeeld in de duin. Met al die rode vruchtjes. De duindoorns. Ja. Die zijn bijna al aan ja, rijp. Die zou je bijna al kunnen plukken en, en, en kunnen proeven. Duindoorn is trouwens ook heel gezond, hè? He. En uh, was, was zo de, de beuknootjes, de, de eikeltjes, van alles uh, zie je, ja, ja. ja Rijk. Ik, uh, ik, ik weet trouwens uit uh, Duitsland komt, uh, tenminste, dat hebben ze daar hebben ze ook de Duindoorn en hebben ze Duindoorn-likeur. Liqueur? Oh, Je ja. oh, heb ik nog niet gehad. En die is heel erg lekker trouwens. Ja, ja, oké. Okay. En ja. dat zouden we hier in Zandvoort ook moeten hebben. Ja, dat kan makkelijk, want we zitten rondom in de duinen ja. en... en uh, ja, je hebt inmiddels wel een andere fles meegenomen. Ja, dit, dit is een hele bijzondere. Die fles ja. heeft ook een hele rare vorm trouwens. Een uh, uh, scheef nek. Het is een, een scheve fles, een scheve nek. En er zit een sticker op en er staat op duinwaterleiding. Commissarissen en directeuren der Duinwatermaatschappij... berichtend bij deze dat zij uit aanmerking der omstandigheden... besloten hebben het duinwater tijdelijk verkrijgbaar te stellen... ...dagelijks te beginnen met maandag 12 december... Nou, en, ja. de, en, en deze is gedateerd Amsterdam 9 december 1853. Ja, nou weet <laughs> ik... Zo oud zou die fles de, niet zijn, hè? Dat stikkertje, dat hebben ze zelfs zo mooi erop geplakt. Ik denk dat deze fles, die was een jubileum uitgave toen... denk ik Amsterdam 100 jaar van drinkwater uit de duinen werd voorzien. Ja, Dus dat, dat zou dan 1953 geweest kunnen ja. zijn? Ja. ja. Mijn geboortejaar. Ja. Oh ja? Ja, meneer okay. Van Lennep, de voorzitter, <laughs> J. Van Lennep... Ja, de voorvader van Gijs, denk ik. Ja, dat weet ik niet. De ene kwam uit Amsterdam. en Hun woonde op de Valenfkade in Amsterdam. Dat weet ik niet. Commissarissen heel en directeuren der Duinwatermaatschappij. Ja. Maar, er wordt geen geld gewisseld. Staat er nee, trouwens nee, ook op nee. die fles? Dat is wel heel bijzonder. Ja, maar je moet nagaan in die tijd. Hè. Gaan we even terug. 1853. Toen waren de eerste emmertjes water. voor één cent per emmer verkocht. In, uh, bij de Halemepoort. Dat, dus, uh, dat was de Oranje, Oranjepoort toen. Dus dat is in het Westenpark bij Amsterdam. voor één cent per emmer. En je mocht maximaal twee emmertjes water halen. Dus daar komt dat ook vandaan. Hè, dat ja, emmertje. Twee dus, uh, emmertjes water. Ja, twee ja. emmertjes dat pompen. Dus, ja. en, en het mooie was ook. vind ik van het verhaal. Van, uh, het staat nou ook in het, in het Zandvoortse krantje. Het verhaal over uh, die, die uh, verhalenweek. Dat, uh, hoe het ook begonnen is. Hè, die Jacob van Lennep met zijn Henriette, hè, die, die, die is dan bij het Manpadlaan. Daar bij Heemstede. Op een van de landgoederen. Was, nou, de kruik was leeg van Henriette. Dat vertel ik trouwens ook al eens met mijn excursies over de weg van het water. De, de, de waterfles was leeg. Dus zij uh, denkt... Uh, nou. Uh, Jacob, ik ga hem vullen hier met dit water. Nou, Jacob zat nog een beetje zo te denken. Kan dat nou? Ze proefde het. En ze was gelijk helemaal, helemaal om. Ze zegt, Jacob, dit water is veel lekkerder dan het water... wat wij altijd van de vecht krijgen. Eigenlijk is dat het begin geweest, die Henriette. En Jacob zat een beetje, een beetje romantische sfeer omheen natuurlijk, dit verhaal. Maar dat is denk ik wel het begin geweest... van de eerste commerciële waterverkoop in Nederland. Ja. He, want daarna dacht dacht die Jacob van Lennar... Ik, ik moet geld zien te krijgen van geldschieters... zodat ik een, een pomp kan kopen... dat ik water uit de duinen kan pompen... naar Amsterdam. Ja. Toen was er nog een meneer, Valiant die uh, ergens bij Overveen... die wilde daar bij... want uh, daar had je meer van die bleekvelden allemaal. Dus uh, dat werd voor bier gebruikt. Dus dat ging allemaal niet door. En toen is het toch in de duin. Heb je geld uh, begonnen. Heb je geld schieters uh, zo ver weten te krijgen. Geen rijke want Die wilden niet meedoen. Die zagen het niet zitten. Want het ging hun uiteindelijk toch om de centen natuurlijk. Dat ze er uiteindelijk winst op, om, op konden maken. Toen heb je Engelsen. Hij had nog wel veel... Uh, ja, uh, bekendheid Engelse uh, rijke mensen hebben de eerste hele grote dieselmotoren laten komen uit Engeland. Die hebben ze dus in de duinen neergezet en die pompten het eerste water uit via de kleine uh, buisjes naar de Halempoort. En Zo is het dus allemaal begonnen. Nou, bijzonder, ja. bijzonder dus verhaal. Dus wordt nog steeds gedaan, hè? water winnen in de duinen. Toch? Ja, ja, ja, ja, ja, nog steeds zo'n zo 8000 kubieke meter water per uur gemiddeld. He, keer, keer 24 uur... en dan keer... Uh, een cup is 1000 liter, dus dat gaat, is gigantisch veel. Ja. Ja, nog steeds... Uh, voor een miljoen mensen... zien wij uh, van uh, schoon... Het, een duimwater. van de schoonste drinkwater van Nederland. Ja. ja, en lekkerst. Ja, ja, ja maar wij hebben uh, geen duimwater meer... in Zandvoort. Ja, ja, zeker. Jullie, wij, jullie hebben duimwater van de PWN... in ja. Noord-Holland. Ja, jullie, ik ook natuurlijk. Ik woon ja. in Zandvoort. Maar uh, dat komt uit het IJsselmeer... Ja. Bij Andijk, hè, daar heb je Enkhuizen. Andijk, daar halen ze het uh, uit het ijzermeer, Zuiveren ze voor. Gaat het via grote buizen naar de duinen van Castricum. Daar wordt het in de duin gepompt. En dan welt het als ware omhoog. Een, een, een wel. En dat is dan het ja, volgezuivere duinwater. Ja, en dan gaat het ook door de hele waterfabriek heen. De bacteriën worden gedood. De virussen worden gedood. Ozonisatie. En dan uiteindelijk de ontharding. En dan stroomt het hier bij ons in, uh, in de Zandvoort uh, uit, uit de kraan. Uh, ontharding werd vroeger niet echt gedaan. En dan nee. hadden de mensen in Zandvoort altijd nogal last van kalkaanslag ja, in de wassautomaten. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, het was toen hun een soort membraanfilters uh, kregen. Toen, to, toen werd het water veel zuiverder en veel beter onthard. In, uh, daarvoor had Amsterdamse Amsterdamse uh, waterleiding Daar hadden, hadden echt een voorsprong op PWN. Maar nu is de PWN heb je Dunea van In Zuid-Holland en Waternet, dus de Amsterdamse waterleidingduinen. Die drie, die vechten vaak om het beste, beste drinkwater water, van Nederland. Ja. Dus dat is wel mooi, al die kustwaterleidingbedrijven. Uh, nou, ja. het smaakt heerlijk. Ja hè? He? Ja. Ja. ja. Oh, ik neem ook een beetje, of oh, zo. Een beetje gemeentepil. Ja, eh, ja een beetje gemeentepil. Dat precies. heet uh, vroeger waar de waterleidingbedrijven dus van de gemeente, dus, ja. dus uitdrukking. Ik zie trouwens dat uh, morgen al de eerste... Nou, het is morgen 1 september hè. De tocht met paard en wagen voor rolstoelers. Ja. Is die vol? Nou, even kijken. Volgens mij niet. Nee, ik heb... Ik, kan je nagaan. Ik heb ze allemaal nagevraagd. Maar die eerste, die werd ik overgeslagen. Heb ik overgeslagen. Eh... Um, nou ja, ze kunnen altijd, ze moeten maar even kijken op die site eh, awd.waternet.nl. Ja. En eh, daar staat gelijk: klik je hem aan, zie je gelijk vol of vol niet vol. Vol of niet vol, precies. En, uh, want dat is wel belangrijk, hè? want alle, alle uh, dingen, activiteiten met een vinkje, daar moet je je voor aanmelden. Ja, ja. want ik, ik, ik weet wel, kijk, die andere, dat is ook uh, morgen: één, dat is wandelen met een natuurgidsen. Dat is trouwens morgen volgens mij een bekende uh, Zandvoorder, uh, uh, Ruud Zandwerger. Oh. Die, uh, ja, die is ook gids geworden bij ons. Leuk. En uh, cultuurhistorisch is hij heel erg goed uh, onderlegd ook. En, uh, dus die, dat, die zijn altijd gratis en dan kun je altijd uh, mee. mee. Dus, uh, ja. Ja, die, die, uh, Mag ik ook wel eens vragen? En uh, als we dan even verder gaan kijken naar al, al de workshops. Er dus staat een eindje bij die, dat zondag nog niet zo heel lang op. De workshop Natuurfotografie voor Beginners. Ja, dat dus ja. is mijn nieuwe. Kom. Ja, is, die loopt wel als het. Vorig jaar hebben ze die ook gedaan. Die loopt wel als een trein. En iedereen, ja, moet je eens kijken als je door de duinen loopt. Wat, wat, wat voor mensen, wat voor grote toeters bij ze hebben. Met ja. zo'n grote lenzen. Soms komt die, die, die, die vorst, die staat gewoon soms te dichtbij. He, de, ja. Dat zijn die Bedelvossen, ja, die lopen bijna tegen je lens aan. Weet je wel. Dan ja. kun je beter gewoon bij je, met je telefoontje foto maken. Maar, uh, dus, dus een heleboel mensen willen toch nog betere, scherpere foto's maken. Dus dat is wel, uh, die is heel erg populair. En daar zijn nog twee plaatsen, hoorde ik uh, net in de, uh, van het bezoekerscentrum. Dus daar, daar is nog twee plaatsen voor. En uh, uh, even kijken, nou, ver, verder als ik hier zie, uh, die toch met die paard en wagen. Uh, ja, die, daar is ook nog plaats. En toch, het ABC, dat is dus, dat, daar hebben ze het over, uh, ook weer cultuurhistorisch, met die Patenwagen. Ja. die is uh, op 14 september. Ja, daar zijn nog een heleboel plaatsen, hoor ik. Dus, uh, ja, want dat er, heeft toch te maken met allerlei verschillende uh, gedeeltes van de Dane, die allemaal een eigen naam hebben? Ja. Ja, ja, Bijvoorbeeld de A zou kunnen van Astrid's Trifje, Dat is weer een triest verhaal trouwens, waar ik nou weer over begin. Astrid was een hondje van een jachtopzichter van vroeger. die jachtopzichter zag iets bewegen. Die dacht, oh, dat is zeker een ree, Schieten. Nou, dat was, uh, daar lag Astrid. Dus, uh, Ach, maar dat soort verhalen heb je allemaal. Weet je wel, B is van Banaar waarschijnlijk. Hè? De, de, de, de, de, de, de Baron. Een uh, C zou van de cycloop kunnen zijn. Hè, dat schip wat ja. ooit uh, ja. vergaan is. Zo hebben ze allemaal... Uh, Het hele alfabet uh, ja, komt ja. voorbij. Nou, zeker dat mooi. Dat is ook heel leuk. Ja, en weer een hele leuke voor de kinderen. Woensdag ja. 8, uh, 18 september de kriebelbeestjes kijken. Dus voor kinderen vanaf 8 jaar. Ja. En dat is natuurlijk ook heel feestelijk, ja. hè? En die, die, daar zijn er ook nog uh, vijf plaatsen voor. Dus dat is, die zijn nog uh, kunnen ze nog voor opgeven. Dat is van, hier staat dan vanaf acht jaar. Het is van 6 tot 12 jaar. En dat gaat dan echt een grondexpeditie. Dus ze gaan het duin in met een boswachter. En dan gaan ze kijken met een klein loepje. En, uh, en zo'n zo bakje, daar stop je dan bijvoorbeeld een vurm in. Of een pissebed. Of een spinnetje. Nou, die vergroot wel tien ja, keer. Ja, prachtig. Dus ze, ze schrikken zich helemaal aan lam, die kinderen. Maar je ziet wel dat een spin bijvoorbeeld acht poten hebt. Of uh, uh, hoe, hoe een vurm, uh, hoe die opgebouwd is. Dus dat zijn hele interessante excursies om... Sowieso voor de vermaak, maar ook uh, educatief, om ja. te leren. Ja. Uh, we gaan even naar een muziekje en dan gaan we zo meteen even uh, verder met je praten. Oké. Okay. Dat was Vlietwek uh, met het nummer uh, Little Lies. En we hebben inmiddels in onze handen gekregen een uh, papiertje van uh, Gerard. En dat gaat over de Duinverhalenweek van 5 tot en met 8 september. Dat is dus nieuw, heb ik begrepen. Ja, ja, vorig jaar zijn we ermee gestart. Ja. Dan hebben we de, de, de eerste dag. Dat is allemaal voor genodigden dan. Van, en dan genodig, wie zijn nou genodigden? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld hier in Zandvoort Warmerdam. Die heeft daar jarenlang gewerkt. En uh, dus allemaal oud werknemers worden daar gevraagd. Maar ook vrijwilligers die veel voor ons uh, betekend hebben. Dat zijn dan uh, en mensen die bijvoorbeeld uh, die rond de duinen hebben gewoond. Uh, Laarman bijvoorbeeld noem ik maar even Of uh, uh, Barrenhoorn Die hebben we ons ja. gegraven met ze En Jansen he, die hebben al die geulen En die knalen gegraven Dus al die mensen die worden uh, Mevrouw de Vries noem ik maar even Die heeft zelfs op de weg uh, gewoond en uh, tootje, want dat huis heette ook katootje uh, en uh, die woonde nog aan de voet van de Stokmanberg, want die heeft me wel eens verteld in een interview dat hij van de Stokmanberg heeft afgesleed vroeger en uh, dus al die mensen allemaal oudere mensen worden allemaal uitgenodigd op de eerste dag en dan, die, uh, en dan al die andere dagen geven allemaal excursies. of als je slechte been bent in het busje, of op de fiets, of wandelend. En uh, ja, dat is, het is gewoon een historie. Dus... Ja, want hij heeft aan het begin van de Gritweg heeft een, uh, een cafetje gezeten. Ja, Castini uh, was dat. Ja, voor mij was dat van Castini. Ja. En dat was een, een bier- en een melkhuisje. Ja, ja. En ja, je zou denken, bier en melk, maar ja, dat moest allebei gekoeld uh, gedronken worden. Dus ja, dat was dan tezamen, hè, dan konden dan de volwassenen bier drinken en de kinderen konden dan melk drinken. Melk drinken, mooi, ja. ja. En uh, dit is dus de, de Duinverhalen, Wandelroute. En ik zie hier al iets staan van, van limburg Stierenvallei. Ja, dat, dat is... Dat hebben we in Zandvoort. I, I, nou, het is in de Amsterdamse waterleiding daar. Maar helemaal, eigenlijk in Zuid-Holland... dat is het laatste deel tegen Langevelde slag aan. Daar lag een groot kanaal. Of eigenlijk lag er gewoon een vallei. En die, een gegeven moment heeft de uh, baron van limburg stieren die, uh, die is er eigenlijk ooit mee begonnen. Toen hebben ze daar een kanaal gegraven. In, in, in tweeën. Dus in twee delen. Eerst het eerste deel, tweede deel. En uh, nou, het zo begon eigenlijk een beetje... Toen al die knalen en geulen werden gegraven richting de oranje kom, zo begon een beetje die hele waterwinning. En uh, alleen toen bleek een gegeven al snel dat het duin enorm ging verdrogen. Dus plantjes gingen dood, ja, dan gaan, dieren gaan dan dood. Dus dachten ze, ja, wat moeten we? En we hebben het eigenlijk niet meer nodig. En toen is het weer opnieuw de Van Limburg-steren vallei geworden, maar dan hebben ze hem dichtgegooid. Dus dan gaan we daar met de fietsen of met het busje heen. En we vertellen dat hele verhaal. En we laten nu zien wat er gebeurt. Als je dus nu uh, zand weer, uh, als je een, een kanaal gaat dichtgooien. Hey, dan zie je allemaal duindorens zijn. Want dan komt de kalk uh, boven. Nou, Duindorens zijn kalkminnend. Dus dan zie je allemaal duindoren staan, Maar je ziet ook allemaal helmen ontstaan. Dus hoe dynamisch toch zo'n duin kan zijn als er gegraven wordt. Dat is, dat is wel een heel mooi gezicht. En, uh, en het verhaal daarachter. Nou, dat vertellen we dan. Ja. Hoe is het met de bramen in de, de duinen? Ja, ja. Nou, je, er, er, er is nog een viervoeter die vindt die bramen ook heerlijk. En, uh, ja, dus, dat is, uh, maar waar die, waar die herten er niet bij kunnen... Jeetje mine, daar hangen we toch een lekkere bramen, zeg. Ja. Ja. Maar mag je gewoon nog de duinen in om dan bramen te plukken? Ja, je zou, ja, je ja. zou zeker. Kijk, we zeggen altijd niet commercieel uh, waar, uh, bramen plukken, maar wie doet dat nou? Kijk, als nee, jij eens een keer uh, een pakje met bramen hebt... En dan ga je lekker uh, sap van maken of uh, heerlijk. Oh, dus ze nee. gaan heus kunnen geen emmer vol meer vinden, dat niet. Nee. Bramentaart. Bramentaart. Ja, ja, heerlijk. Maar ja. Ja. Nou, je moet wel opletten, hè? Want als ze laag zitten, dan ja. kunnen de vossen er ook uh, op gesproeid ja. hebben. Dus je moet. Uh, ja. Eigenlijk alleen maar de hoge bramen. Ja, ik pak ook je alleen maar de hoge. Ja. Je moet ze gewoon wassen. Wat zeg je? Je moet ze gewoon wassen. Ja, je moet ja, ze ook wassen zeker wassen. Of, maar, of, maar of koken. Of, en normaal ja. ga je natuurlijk lekker lopen en dan ja. ga je lekker bramen pakken. En ik had net al even de naam genoemd he, van die Ruud Zandberger. Uh, ja. onze Ruud Zandberger, zeggen we maar uit Zandvoort. Uh, die, die geeft zelf ook zo'n excursie. Uh, die heeft zich dus nou ja, bij ons als vrijwilliger uh, aangemeld. En die heeft een hele mooie cultuurhistorische uh, excursie geeft hij... op die zaterdag 7 september op 10 uur... bij de ingang Zandvoortselaan, bij het infopaneel. Nou, dan staat hij, uh, iedereen is, is daar welkom. En dan gaat hij toch van 7,5 kilometer door die Dokstersdrift... door de Gritweg, Stokmanberg, Tonneblink, het Bunkerdorp... het Museum Duin... Langs het vliegersmonument. En dan vertelt hij allemaal prachtige historische verhalen. Ja, hij bereidt zich al heel goed voor. Dus wat ik van hem al gehoord heb. Ik denk, nou... Dat, hij dat weet wordt de, wat. Ja, dat wordt wat. Dus uh, ja, dat wil wel, ik nog even extra zeggen. En wanneer is dat? Dat is zaterdag 7 september. Dus volgende week zaterdag. Om, uh, om 10 uur. En die vertrekt bij de ingang Zandvoortselaan. En dan... Uh, Duurt het, het is ja, 7,5 kilometer. Struinend is het een beetje en vertellend. Dus ik denk dat twee, 2, 2,5 uur duurt het zo'n beetje. En uh, ja, al die cultuurhistorische weetjes uh, vertelt hij. Uh, ook over de, over de renbaan natuurlijk vertelt hij. Maar ook daarachter heeft een uh, vinkenbaan ook gelegen. En, nou ja, alles wat hij heeft kunnen vinden en wat hij al wist... Ja, ik weet ook dat er nog een nep vliegveld uh, is gemaakt. Ja, ja. dat is. Uh... In, in, in de duinen. Ja. Maar dat was meer richting vogelzang hè? Ja. Ja, die weet ik. Uh, ik weet niet meer precies wat het heet. Dat is bij, bij het kerklaantje noem je dat wel. En uh, ja. ik, ik heb en tekeningen een... gezien met strobalen, uh, ja. huisjes gemaakt. En, uh, en een heel leuk verhaal is dat dat vliegveldje. Dat nepvliegveldje is gebombardeerd door de Engelsen met nepbommen in de Tweede Wereldoorlog. Want oh, ja? ik wist dat, dat het een nepvliegveld was. Dus die hadden zoiets van, nou dan gaan we daar nepbommen neergooien. <laughs> ja, ja. Dat is een van ja. die leuke verhalen die heel je dan... Uh, ja. Ja. Um, even bladerend door het uh, boekje Struinen. Daar uh, kom ik op de nou, net in de middenpagina. Pagina 10 uh, en 11 over Noordvoort. Ja. Want Noordvoort is natuurlijk nog niet zo heel lang... Uh, ja, Gemaakt. Nee, nee. En hoe, hoe staat het daarmee? Ja, spectaculair iets is het geworden. Ja. Dat is, uh, ja, als je die foto ziet, dan uh, dat ja, is het echt bijzonder. Het is ook mooi, want als je. Ik, ik heb natuurlijk al een paar keer gelopen, want ik moet erover kunnen vertellen. En we gaan er ook wel excursies naar doen. Maar bovenop die zeereep, het is een beetje vreemd. Want normaal moeten wij als boswachter mensen van de zeereep zien te weren. He, zo was het altijd. Maar je mocht toch vroeger niet van de paard af, omdat je alles open zou uh, trappen. Maar nu. Uh, laten ze toch die zeereep zo hoog. Dus dat maakt niet uit dat een beetje zand wat dan verstuift. Er is een pad bovenop die zeereep gemaakt. van paal 70 tot paal uh, 73. Dat is dus uh, vanaf het naakstrand, zeg maar. Hè? Ja. Daar is paal 69. Ja. En dan ga je daar nou, terug naar Noordwijk. Ja, ja die de velde slag Noordwijk. Zo. Ja. Dat, dat, en, en ze willen trouwens. dat willen ze nog weer verlengen. Want het is toch wel een uh, succes. Omdat ook het duin. die wordt dynamisch. Maar. Ja, aan de ene kant heb je die uh, ruige soms en ook soms stille Noordzee. Aan de andere kant heb je het uitgestrekte duin. En, uh, dus het is gewoon een heel mooi uh, ja, spektakel. Je kan gewoon als je daar je eigen rondje draait. Hè, die 360 graden rondje draait. En dus, dit, dit, ja, dan dus zie je gewoon heel veel elementen. Met de zee, de zeereep, het strand. En dan daarachter uh, de duinen. Met dat Van limerick Vallei, Die nou langs aan het dichtgroeien is. Nou ja, je ziet allerlei dieren wegspringen. Ik vond de vorige keer dat ik daar liep. Vond ik nog een, een gewij. Want zoveel mensen komen daar niet natuurlijk. Nee. En, uh, dat is, als boswachter ben je er ook altijd nog blij, blij mee. mee, mee. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Dus nee, dat zou ik wel mensen aanraden om dat te doen. Gewoon gratis kun je er hup, over die zeereep heen... ver kijken mee en genieten. En kijken. Ja. Ja. Ja. Mooi. En uh, er was ooit sprake... ik weet niet of het gemaakt is hoor... Een, een soort slufter te maken door de duinen. Ja, dat is niet bij ons... Uh, zo ver is het niet gekomen. Uh, er zijn wel... Uh, inkervingen gemaakt. Dus de duinen zijn voor een deel vanaf het strand ingekerfd, maar niet tot aan, zo laag tot aan het strand. Dus het water kan er niet instromen. zoals dat heb je wel bij uh, bergen. Hè, heb je dat. En ja. in, uh, op Texel heb je de echte slufter. Hè, die, die is ooit gewoon natuurlijk ontstaan. En dan komt zeg maar elke keer de getijden, het water stroomt binnen en er weer uit. Dat gaat weer weg. Ja. Is heel, ja, dat geeft ook een heel <lacht> mooi dynamisch. Maar het, bij ons zijn er kerven gemaakt. En dat, door die zuidwestenwind, die stuurt dat losse zand allemaal over die zeereep heen. Dus als je over het fietspad nu rijdt, zie je dat ook heel duidelijk. Nou, daar komen weer allemaal zeldzame duinplantjes op te groeien. Die we alle jaren kwijt waren. En die komen door die dynamische duinen mooi, weer terug. Ja, ja, ja. mooi. Um, omwille van de tijd en ja. de agenda die we nog moeten doen. Ja, we doen, moeten de agenda nog doen. Willen We graag uh, jou ja, bedanken voor je komst. En heb je nog iets aan toe te voegen? De nieuwe struinen komt... In... Ja, de nieuwe struinen die komt over twee weken. En ja, één tipje van de sluier. Ik weet niet of ik, als ik weer uitgenodigd word... ga ik er meer over vertellen. De beer in het duin. Nou, we zijn benieuwd. Nog niks zeggen. Van oh, de beer. Wat ik zeg. De beer. Wel een, wel een oude bot, in de ja, nou, dat maakt niet ja. uit. In ieder geval, uh, daar uh, kunnen we over vertellen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Gerard uh, ja, voor je komst. Gedaan. En uh, nou, ik heb op Facebook nu even dat flesje van het duinwater gezet. Dus dan kunnen de mensen oh, wat ook goed. zien wat ik, uh, dat je, ja, wat je meegebracht hebt. Dus dat is mooi. Wij uh, beginnen met uh, de agenda maar gelijk, hè? Is ja. Dat handig? Ja, want uh, tot en met 23. Uh, Juni 2020, moest even lezen, is er nog steeds de expositie van de Woederkamer in het Zandvoort Museum. En uh, tot en met 3 november is er een expositie van de historic Grand Prix in het Zandvoortmuseum. En Jan Flinterman en Dries van der Lof zijn de eerste Nederlandse Formule 1 coureurs? Ja, en ik heb gisteren gezien dat de auto van Dries van der Lof, die hebben ze geprobeerd het museum in te krijgen, maar dit paste niet. Dus die is weer weggegaan. Helaas. We hebben daar nog even over gesproken met de broer van uh, Dries van der Lof. Is het nog uh, gefilmd? Dat uh, is wel leuk natuurlijk. Uh. Nee, dat is niet gefilmd. Jammer, jammer Daar kwam ik wat later achter. In ieder geval, vandaag is er uh, op het plein op het raadhuisplein uh, Yves uh, Berensen. en dat is een uh, festival en er komen echt uh, gerenommeerde namen voorbij, zag ik uh, gisteren op een poster. Dus uh, vanaf acht uur is dat dus je zin hebt in een feestje en het is prachtig weer. Dus ik denk, want morgen wordt het minder. Dus als je er nog zin in hebt, ga vandaag ons feestje vieren. Ives Berends, he. onze, het is onzin. Zondvoortjes. Ja, precies. En dan heb je morgen op het circuit de ADAC Noordzee Cup. Die is vandaag en morgen. Dus als je geen zin hebt in het strand, ga dan vooral even bij het, park, in het circuitpark kijken. Ja, en 1 september is de jaarmarkt weer met 300 kramen. dat begint om 10 uur s ochtends tot en met 4 uur smiddags. Dat is morgen. hè? Ja. Dat is morgen. Ja, dat is morgen. Nou, dan hebben we volgende week eh, van 6 tot en met 8 september de Historic Grand Prix. En op 7 september is het Historic Grand Prix Festival. En dat is in het Zandvoort Centrum. En de aanvang is om 8 uur. Ja, dan uh, hebben we dan uh, het weekend daarna van 11 tot uh, 15 september. Dat is dus echt uh, van woensdag tot uh, met zondag de Jetski Challenge van het Watersportcentrum, de Spot. En op 28 september, het Oktoberfest. Dat begint om 8 uur. Maar de laatste dingen, daar gaan we de volgende keren nog steeds uh, weer over praten met elkaar. Nou, dan de eerste maandag van de maand, een nabestaande groep bij Ook van half 2 tot 3. En, ja, nou, ik sluit over, want we hebben geen tijd meer, want het is al drie minuten voor. Dan gaan we uh, na dit, Ja, na, na, na dit programma komt uh, van Goedemorgen Zandvoort komt er een, uh, een herhaling van een uitzending van CFM uit Zandvoort uit 2011. En dan gaat in Volkert Bloemen iets vertellen over de filantropische instellingen die Zandvoort vroeger had. Goed, dan bedanken wij vandaag Jelmer Koper voor de techniek. Dankjewel dat je er was, Jelmer. De muziek deze week was uh, ge, bij elkaar ge... gesprokkeld door Kort Draaien. De redactie deze week, Gert van Kuik en de eindredactie, Gerry Rutte. De koffie was trouwens ook van Gerry Rutte deze week. De presentatie Kort uh, Draaien. Dankjewel, kort. Ja, en ook dankjewel. Uh... En wij bedanken uiteraard Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid en voor de koffie, thee en het water. En wij wensen iedereen een heel prettig weekend en graag tot volgende week of de volgende keer. Tot volgende.